ouderen worden het hardst geraakt door de plannen van het nieuwe kabinet Jetten. Volgens experts in De Telegraaf betalen vooral 55-plussers... de hoogste prijs door bezuinigingen op de zorg en uitkeringen. Ook leraren zeggen dat het akkoord niet eerlijk is verdeeld tussen de generaties. In Frankrijk zijn intussen zeven mensen opgepakt... voor de mishandeling van een politiek activist. Het slachtoffer overleed vorige week aan zwaar hersenletsel... nadat hij door een groep werd aangevallen bij een demonstratie. Het geweld zorgt voor grote spanningen tussen links en rechts. In Eindhoven is een dronken taxichauffeur opgepakt. Hij had acht passagiers, drie zaten er in de kofferbak. De man liep tegen de lamp tijdens een verkeerscontrole vanwege carnaval. Daarbij zijn de afgelopen dagen zo'n 40 mensen aangehouden voor drank en drugs. Eén van hen had wit poeder aan zijn neus, meldt Omroep Brabant. En Bruce Springsteen gaat dit voorjaar op tournee door Amerika met zijn E-Street Band. Hij zegt dat de vrijheid onder druk staat door de regering Trump... en dat hij komt om te rocken voor de Amerikaanse droom. Vanaf eind volgende maand gaat hij stadions en arenas af is droog rond het vriespunt. De ochtend start met wolken, later zon... en vanmiddag niet warmer dan 5 graden. En dat was het nieuws op 538. Yes, 538 een keer dan voor je de Flitsmeister. Maar daar deze nacht helemaal niks te melden. Dus lekker doorrijden. Of je onderweg toch nog wat hebt gezien... meld het vooral via de app van Flitsmeister. Veilige reis. 538. De 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. 4 uur geweest, het einde van de dag. Die is naast Jenna van Lopez, Max en Annie Grammer. Ze komen eraan. Radio 5, 3, 538 drie acht won't should take me home Everything is broken here but with you I am home Everything you touch in the so put your hand in mijn and watch me shine, shine, shine. Cause the thing I love... En in grammar, you're the thing I love. Hey, voor de volgende track neem ik je eventjes mee naar een uh, verhaal uit 1969. Ja, dat jaar werd er namelijk een uh, vliegtuig gekaapt dat richting uh, Cuba ging. Maar gek genoeg was er niemand aan boord bang... omdat het vliegtuig gekaapt werd. En dat kwam namelijk omdat aan boord Ellen Hunt zat... Het was de, de presentator destijds van de Amerikaanse bananensplit. Een beetje zeg maar de, de, de Frans Bauer van Nederland, weet je wel. En daardoor dachten dus iedereen dat het ging om een verborgen cameragrap. Maar dat was dus niet. Het was dus echt een daadwerkelijke hijack die op dat moment gaande was. Uiteindelijk is het uh, vliegtuig gewoon keurig netjes geland. Zijn de mensen opgepakt. Niemand gewond geraakt en zo. En zelfs toen hadden de mensen nog steeds niet door dat het ging om een, uh, om een echte hijack, Maar nog steeds om een verborgen cameragrap, Totdat Alan Hunt op een gegeven moment zei... Jongens. Ik had heel graag nu tegen jullie willen zeggen, daar is de camera. Maar die is er niet. Dit gaat echt om een echte kaping. <laughs> er is heel fijn dat je dan tijdens die vlucht gewoon heel rustig kan blijven zitten. Dat je denkt, niks aan de hand, weet je wel? Het gebeurde allemaal in 1969. Uit dat jaar komt Jennifer Lopez. Je hoort er nu bij 538. Dit is end It Funny. The story. Goes unnoticed, she knows No limits, she craves Attention, she praises An image she prays to be Sculpted by the sculptor Oh, she don't see The light that's shining Deeper than the eyes can find it Maybe we're made of blind souls She tries to cover up her pain And cut her woes away Cause cover girls don't cry So the face is made but there's a Je hoort de scars to your beautiful. Gisteren in de 50 ochtendshow Ja, elke werkdag hoor je ze vanaf 6 uur sharp hier op 538. Tim, Rick, Niels en Florentine in een nieuwe editie van de 538-ochtendshow. En gisterochtend ging het eventjes over uh, Rick. Rick is namelijk op een dancefeest geweest, namelijk uh, Broodrooster. <laughs> dat is een grap, maar het waar. Hij was zelf volledig nuchter, maar zijn vriendin niet. En dat nou, vond hij nogal vervelend. Maar oh, zij ja. wordt dan op een gegeven moment wordt zij langzaam een beetje... Zij raakt in de olie, zeg maar, gaandeweg de avond. Nou, dus op een gegeven moment was ze dronken. Oh. En dat vind ik niet, Ik vind vrouw. Nou, maar ik vind sowieso dronken mensen vind ik verschrikkelijk. Ja. Een dronken vrouw ja, engel in bed, hè? Ja. Nou, heb ik niet meegemaakt. <lacht> <lacht> meteen vanaf 6 uur zijn ze bij je terug. De, 5 uur de ochtend ochtendshow. En dit is de nieuwste van Lucas Steve. Only a second ago, I was praying for miracles. Felt it inside of my bones. Must be something I'm looking for. And the thoughts that keep me up at night are the same that pull me to the light. And the. Hope Yeah, you make me want to change. And I believe that it's not too late. Cause the whole It's understood Chili Peppers bij 538, je California Californication. 538 presenteert... Kilian's kansloze kennisquiz. Ja, aangenaam. Kilio van Luijf hier. Van harte welkom in de, de 538. Ik weet niet of je er ook een beetje van houdt... van die kansloze kennisfeitjes. Dat zijn zeg maar echt van die nutteloze feitjes... waar je helemaal niks in hebt... maar toch leuk is om op de een of andere manier te weten... Ik kan er echt enorm van genieten. Eén ding moet je onthouden: Kilian uh, is uh, de meester van nutteloze feitjes. En ik gooi er altijd mee dood in mijn show. En toen dacht ik: ja, misschien een keer uh, wel zo leuk om uh, je er wat wel aan te laten hebben. Bijvoorbeeld het vijfde jaar slaapmasker. En zie daar Kilian's kansloze kennisquiz. Ik heb hier uh, twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, die andere is uh, klinkklare onzin. En uh, ja, de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee waar is. Met vandaag stelling 1. Muziek klinkt volgens onderzoek het het lekkerst via een iPad. En stelling 2 deze nacht is... Amerika heeft dus ooit een burgemeester gehad... in een klein stadje van drie jaar oud. Welke denk je dat waar is? Stelling 1, muziek klinkt volgens onderzoek het het lekkerst via een iPad. Dan heb je stelling 1 via de app van 538. Of denk je nee... Er is ooit een klein stadje in Amerika geweest die een burgemeester, een officiële burgemeester heeft gehad van drie jaar oud. Dan heb je stelling 2 via de app van 538. Welke denk je dat waar is? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, dan win je het 538 slaapmasker. you are quite the pyro You light the match to wash the blow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 Frank Bevadricht, je hoorde one more time. Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat de stelling 1. Muziek klinkt volgens onderzoek het, het lekkerst via een iPad? Of denk je nee, stelling 2 die is waar. Een klein stadje in Amerika heeft ooit een officiële burgemeester gehad die. Drie jaar oud was. En welke van de twee is waar, denk je? Stelling 1. Muziek klinkt volgens onderzoek het, het lekkerst via een iPad. Dan heb je stelling 1 via de app van 538. Of denk je, nee, stelling 2 deze nacht is waar. Amerika heeft ooit een burgemeester van drie jaar oud gehad. Dan heb je stelling 2 via de app van 548. Me go. He loves me now, he loves me He holds me tight, and lets me go Soon as you leave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 Mijn zus ik zat van de week nog bij paal op de bank. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. De stond gaat slecht en maar alleen hier in de licht. Door ik even te saaien, ja, dag. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan.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 nu is de nieuws van Antoma 538, horen, tot het eind van mei. 538 presenteert... Kilian's kansloze kennisquiz. Ja, als je me wat langer kent dan vandaag... weet je dat ik altijd de uh, grootste fan ben van die kansloze kennisfeitjes. Dat zijn van die feitjes waar je echt uh, helemaal niks hebt... maar toch leuk is om uh, toch te weten. En aangezien ik je er altijd mee in mijn show dacht, ja, misschien wel een keer uh, zo aardig dat je er wel wat aan hebt. Bijvoorbeeld het 538 slaapmasker. En zie daar, Kilianskamp van zijn kennisquiz die ik deze nacht ga spelen met Joey. Joey, goeiemorgen jongen. Hoi, hey, goeiemorgen. Alweer hard aan het werk, maar jij hebt tenminste hard aan het werk. Je hebt een stand-by-dienst vandaag hè, bij de tram. Uh, ja, klopt. En wat moet je vandaag dan de hele dag doen? Uh, wachten, <laughs> eigenlijk ja. Wachten tot er een verstoring komt of dat er een wagen uh, moet overgebracht worden. Ja, je kan het zo gek niet bedenken eigenlijk. Of hey, dat er bijvoorbeeld een ziekmelding is. En, en gebeurt dat vaak, zeg maar, dat er een ziekmelding is, dat er een storing is? Of zit je echt negen van de tien standby dienst echt helemaal uit je neus te vreten? Ja, het is echt afhankelijk. Het is echt verschillend. Uh, je, je kan er eigenlijk geen. Uh, je kan er gewoon niks over zeggen. Het is. Het, het is heel lastig uh, te voorspellen, eigenlijk. En wat hoop je dat het vandaag gaat doen? Heb je zin om iets te doen, of zeg je: nou, laat maar me lekker achterover liggen, een beetje serie kijken op mijn laptop'? Nou, ik heb net gehoord dat, uh, dat aardig wat collega's komen... dus uh, laat mij maar lekker hier zitten, hoor. <laughs> nou, lekker, joh, Wat leuk, ook. En terwijl jij lekker achterover uh, zat te chillen... hoorde jij twee stellingen voorbij komen... en jij dacht, ik wil even kans maken op prijzen. Stelling 1, Joey, was... muziek klinkt volgens uh, onderzoek het het lekkerst via een iPad. En stelling 2 is... Amerika heeft ooit een uh, burgemeester gehad van een klein stadje... die maar drie jaar oud was. Welke van de twee is waar, denk je? Ja, ik denk Stelling 2. En waarom? Ja, nou ja, in de, in de Verenigde Staten van Amerika doen ze wel vaker van die gekke dingen. En ja, ik, en een iPad, uh, dat is gewoon zijn persoonlijke voorkeur. We krijgen natuurlijk weer de discussie uh, Samsung, uh, Apple, dus uh, oh, ja. dan ga ik voor Stelling 2. Dus jij zegt Stelling 2 is waar, er is ooit in, uh, een klein stadje geweest in Amerika... die een burgemeester heeft gehad van drie jaar. Ja, dat, uh, dat denk ik wel. Joey, ik heb goed nieuws voor je, je hebt het hartstikke goed. <grijg> Come oh. Ja, het klinkt absurd, maar het is echt waar. In een klein Amerikaans dorpje genaamd Whitehall... werd in 1983 Leslie M. Powell verkozen tot burgemeester... terwijl ze drie jaar oud was. Er zat wel een kleine twist aan. Ze had namelijk in dat dorpje wat financiële problemen. En toen waren ze op een ludieke manier wat geld inzamelen. Toen werd er dus een verkiezing gehouden wie dan de burgemeester kon worden. Daar kon je dan op stemmen, op de, de, de, de kandidaten... door middel van geld te doneren. En uiteindelijk was het idee... degene die het meeste geld ophaalt, wordt dan de burgemeester. En dat was dus Uiteindelijk, dus de driejarige Leslie. Ja, ja, bizar. Zou je zelf ooit burgemeester willen worden op die manier? <lacht> U wou ook geen burgemeester worden. Nee, dat is Want... je... wat je over je heen krijgt. Laat yep. mij maar. Dat uh... jou maar lekker stand-by-diensten draaien waarin je niks hoeft te doen, zeg maar. Precies, niet <lacht> <Inlopelijk. lacht> Joey, het stavond. Je komt je kant op, jongen. Fijne dag nog. Werkt ze nog? Ja, het is hetzelfde. Werkt ze? Oei, oei. Het is 5 jaar maar nu. Ees of Bees.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 But I'll always be your home Feelings and seasons change But our love is set in store I hope that you De radio met Offenbach, je hoorde Overdrive. Ga hey, zo meteen naar 6 dan zijn ze weer bij je terug. Tim, Rick, Jelten en Annemarie in een nieuwe editie van de Vaderjacht Ochtendshow. Waar ze vandaag ook weer een heerlijke reis gaan weggeven naar de zon. Zodra je de oproep voorbij wordt komen, moet je bellen met de studio 0909 3000 -538.